Zijn precieze leeftijd is onduidelijk. Hij was in elk geval boven de 80. De nieuwe kroonprins in Saudi-Arabië is een broer van koning Abdullah, prins Nayef. De NAVO wil nog deze maand stoppen met de missie in Libië. Voorlopig worden er nog wel verkenningsvluchten gedaan om in te kunnen grijpen als burgers gevaar lopen.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 for it. Zo. voorzelf. het. Want. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Uh, oh, wacht, wacht. Uh, <laughs> <laughs> het ging niet helemaal goed. <laughs> The end is neer. Nee, dat was gisteren. Nee, we zijn net begonnen. Ja, dit is het begin van het radioprogramma. Maar, ja, nee, die dominee, die Amerikaanse predikant Harold Camping. Zo is al gaan weer. ...voor op de camping. Vandaar misschien die vooruitziende uh, vooruit blik. Hij zei vijf maanden geleden al van... ...het is het einde van de wereld. En We worden nu? gestraft door God... ...maar het zou gisteren zijn geweest. Wij waren nog met hele andere dingen bezig. Ja, de televisiering natuurlijk. Televisiering, oh. man. Wat oh. fantastisch gewoon... Voetbal International is zo'n oude brompop die overal tegen is. Oh, okay. Van mij hoeft het allemaal niet. Ik vind het allemaal onzin. Wat, wat, wat is dit allemaal? Wat allemaal? die, en die andere eh, genee, weet je nog weer. Ja. Eh? Ja. Le, uh, hup -hup hup -hup -hup ja, we de Pup Genee. Wilfried of zo. Wilfried Genee, precies. Ja? Oh, die, echt, die was zo blij. Ik zag er fragmentjes van. Dat hij, hij wist niet wat hij moest doen. Hij, hij, ja, hij wilde, die andere wilde die omhelzen. En die had zo van: hem af, blijf hem ja. af Ik blijf dus er zitten met mijn groene pak. En ik beweeg zo min mogelijk. Is hij wel echt, joh. Is hij wel. Nee, echt. Nee, nee, nee, nee, volgens mij zit hij daar gewoon de hele week. Ja, en iedereen loopt eromheen. Oh, dan moet je eerst stroom opzetten, dan doet hij het. Dan moppert hij wat dus Het is echt zo'n oud kacheltje. Weet je? Dan, je, oh, dan komt er wat uit. Oh, komt er wat uit. Ja, maar hij kan ook wel genades toeslaan. Ja, het is een, het is een grappig mannetje. Oh. Met beide benen op de grond. Altijd een gedoe gedoe. Maar iets? wat ik leuk vond, op een gegeven moment is die Jolanta van Kasbergen bij hem, langs, bij hem langs gegaan. Wie is dat op wel gegeven moment? Hij, hij zat haar ook zo af te zeiken. En toen ja. mocht zij dus eigenlijk die mensen uitzoeken. Okay. En toen is zij dus naar hem toegegaan. Het was eigenlijk wel een verrassend leuke televisie. Juist omdat de tegenstelling natuurlijk niet groter kon zijn. Nee. Dus hij had een commentaar dat hij dan... Uh... Dat, dat, dat die man van haar, die weet die, die Les, uh, Wesley Snijder, uh, in ieder geval bij haar scoorde, maar voor de rest moesten we nog maar afwachten. En <laughs> toen ging het goed en toen zei ze: God, kunnen ze niet allemaal gebruik maken van jouw land, hè? weet je? Zo. Ja, worden ze allemaal uh, veel het is, beter. Het is wel een ondeugende man. En maar. een tatoeage op je, op je rug laten tatoeëren, dan komt ja, het allemaal ja. weer goed. Ja, ja, ik, ik waardeer het vooral omdat het echt een programma is wat lekker dwars is. Gewoon. Ik ja. Al het ja. overdreven gedoe met het, Linde en de mol. Het, het zou met, wat voor jou kunnen zijn. Ja, precies. Ik voel wel iets. Uh, is dat ja. je niet zo gek bent op voetbal? Nee. Nou, het, hetgeen is wel dat het gaat over voetbal. Dit was met de topgear. Uiteindelijk gaat het ook weer niet over voetbal. Het gaat gewoon over vriendschap. Oh. Over mannen die bij elkaar zitten en lekker praten. Welkom bij het radio, we gaan het de 10 uur. Topak leve. Awesome no tomorrow. Let's go to a rave and Bambi.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 That twinkle in your eye, you shake that ass, and I just dial. Let's check our coats and move out to the floor.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 een no tomorrow. Ah, nou, gaan we dan toch mooi maken? Ja, ja, we hebben er weer eentje overleefd. Een einde van de wereld. Oh, <laughs> ah, te gek it. Hier pak aan die stomme predikant uit Amerika met de, met de vooruitziende blik. <laughs> en zijn naam al camping. Wij is niet veel goeds natuurlijk. Maar goed, ja, maken binnenkort vast wel weer een nieuwe voorspelling. En dan zullen we vast wel weer uh, uh, dood gaan of zo. Weet ik wel. Maar goed, ja, ja andere predikant die hadden nog van, nou ja, die end is neer. En uh, we nemen gewoon allemaal gif. Dan weet het in ieder geval zeker. Weet je nog? Dat is toen toch uh, oh, een man ja. in de jaren tachtig of zo? Ja. ja. Oh. Ja. Toen waren ze allemaal, ging ze, er was ook een film over toen ook. Toen ja, Commentaar. Ja, maar het, het is nu zo vaak voorbij gekomen dat iedereen denkt van, nou... Nou oh, oh, weet het wel. Nou weten we het wel. Het is een rare week geweest. Echt, echt. Wat een nieuws ook allemaal. Zoveel van die belachelijke berichten ook. Van Sint van Gogh schijnt uh, vermoord te zijn. Hitler heeft nog veel langer geleefd. Sacrosie. Die is opnieuw vader geworden. Ja. David Guetta is nummer één geworden, weet je wel. In die uh, DJ-lijst. Uh, en David Guetta zegt niet even van... Oh, oh, heel veel mensen hebben zoiets van... Hoe klinkt die ook weer? En die klinkt, die klinkt zo... Een fragmentje van de, de DJ. Zal dat leuk om ah, okay. Dit op zichzelf op vet klikken. Ah, ah, ah, ah, hier krijg ik wel een. A -a dit, is dit is nummer 1 van de wereld. Het is nummer 1 van de wereld. Want ja. ik heb gisteren een docu gezien van uh, de ja? Afrojack. Ja? En die schijnt dus ook te mixen voor uh, Rihanna en voor. Uh, Weet ze, uh, die, die blonde dame uh, uit Engeland uh Brit? Oh nee, die komt uit Nederland nee. nee, die met Brit gezoend heeft Die met Boe wat, wat Ja, ja, ja ik stel dat te ook niks voor Ik zag hem laatst, die zo ja? weer Ik denk, nou, dat is, uh, dat is wel amper ja. Ik zie nou, er echt uitwisseling van, gelukkig Maar wel. wel, uh, ja? ja, Nee, dus uh, nee, ik zei, al ze uit de Armee van Buur bedoel jij misschien Of niet? Nee, ik bedoelde. ze had gemixt ja? Voor Madonna had hij gemixt nou, voor Madonna. Af uh, Afro Jack. Ever Jack. En uh, die gingen met uh, Peter van der Vorst. Gingen ze eventjes naar uh, Zwitserland, naar Lausanne, even naar een feestje. Er stond gewoon een privéjet klaar. Zo. En die jongen, die. Uh, ja, hij is nog geen miljonair, nog net niet. Maar het komt ook dat hij al heel ruim leeft. Hij had ook al een oude van twee ton en zo. En ging even keihard naar 16 over toe. En daar stond gewoon een vliegtuig klaar. En uh, je zegt, uh, vijf kolk. minuten voor vertrek uh, komt hij aan. En hij gaat gewoon naar binnen. en, uh, ja. weg, Kijk, en... Ik zo hoort dat in plaats van drie uur rondhangen op zo'n vliegveld. Maar ja, ja goed, uh, ja, hij he heeft, heeft zijn laatste geld wel rollen. natuurlijk andere mensen moet je echt uh, lokken. klein kostenplaatje aan. Ja. ja, dat is waar. Maar, maar hij, is, uh, hij is zo eenvoudig gebleven. Oh, het oh, is zo leuk dat we Nederlanders zo graag hebben. Hij is zo eenvoudig, gewoon zo gewoon. Hij vecht tegen kont ook gewoon nog steeds af. Ja, nou ja. En het grootste is natuurlijk wel voor de mannen. Die toch op zijn zadelingen en doen. Nou, een kratje, kratje halen bij de, bij de pomp schijnt weer te kunnen. Echt waar? Kratje bier. Ja, gelukkig. Een maar. Kan gewoon ja, maar bij ja, sinds de, de, de winkels haalt, bijna altijd open zijn. kan je toch overal wel terecht. Hè? Want dat is natuurlijk wel weer zo. Ja, en eh, dat wordt natuurlijk ook weer aangevoerd. Bochten, want dat kan het ook allemaal, dat zet aan tot te, te veel drank gebruiken, dat is natuurlijk ontzettend fout, tegen mag de film mag ook gewoon in de bioscoop worden gezien Henning, de heineken ja, ontvoering, dat is goed ja, het was gewoon gewoon wassen neus, ik sloeg helemaal nergens op die hele rechtszaak niet, vond ik hoor maar als Heineken, uh, nee, als, sorry als die Holley er gewoon niks gezegd had, waren er veel minder mensen naar die film gegaan, nu dat wil iedereen kijken volgens mij ondertussen is het gewoon, volgens is... mij heeft hij geld toegeschoven gekregen, ik denk het ook ja. Wat, wat extra uh, koffiebonnen voor in, uh, in de kantine, denk ja. ik zelf maar ik had het, had het net over die ene snee, over die. Ja. Uh, het was Jim Jones die heeft het toen oh, echt uh, ja. oh, heftig. op 18 november 1978 hebben dus 913 volgelingen met hem uh, zijn ze toen uh, uh, de, de grens overgestoken Jim Jones, ja, die had ja. echt zoveel drugs gebruikt of veel meer dan Michael Jackson ja. dus als je gewoon uh, intypt bij Google zelfmoord en uh, secte, dan krijg je er vanzelf uh, hodscheden, dan komen al die artikelen over. Jim Jones. Oh, daar ja. al past alleen nog wat documentaire over zien. Dat je, dan zag je echt beelden van dat, dat, dat dorp waar al die mensen lagen. En dan zag je dat brouwsel ook wat hij had gemaakt van allerlei ja. sionkali en ja. wasmiddel, Alles had hij bij elkaar goed niet kreeg. Er een injectie van of een, een slokje. En die waren dan binnen een paar seconden waren ze gewoon dood. Echt. Ja. Tientallen, honderden lagen er gewoon allemaal. En enkele ja, dus... hebben zich nog verstopt en die hebben het na kunnen vertellen. Wat ook zo uh, gruwelijk is, wat ik nu zie: dat je gewoon via internet. Kun je... Hij heeft dus tijdens en uh, voorafgaand die massa Heeft hij audio-opnames gemaakt. En die kunt u, kan je nog allemaal, kunt u hier beluisteren, staat er al. En in drie kwartier hoor je hem spreken en de actie rechtvaardigt. Dat het publiek, ook kinderen op hem reageren. En dan zijn ze gewoon allemaal dood. Onvoorstelbaar gewoon Weer een fantastisch begin van zo'n dag hè? Ja, ik, ik, denk, ik word hier oh, helemaal niet, wow, niet, niet zonlijk van nou, We gaan gewoon even kijken naar leuke berichten Dat is misschien een goed die, idee uh, Die moeten er toch ook zijn Kid in Classhouses Houses We hebben een cd uit Dit is volgens mij de nieuwe single Matters at all Dat doen we straks weer. <laughs> Dit was even helemaal down, man. Gewoon even helemaal down to the basic, weet je. Helemaal even relaxed gewoon. Uh, uh, white uh, denim en het heet the Street Joy For The Matters. at al was for Kids in glass Houses daarvoor. Dat is even een uh, heinig plaatje om mee wakker te worden. Zeker, zeker. We zitten ook in het glazen huis weer. We zitten gewoon voor het raam. Alleen de, de, de, de rolgordijnen of nu meer ook weer de zonne-ding. De, zonne -ding. de is zuivel. De... de Zonne scherm. zonne scherm, die zal oh, naar beneden gaan. Zo'n scherm man. Ja, man. Het Goed. wordt een mooie dag vandaag en de grote gebeurtenissen werken een schaduw vooruit. Oh, vertel, wat ja, gaat er ja, gebeuren? Nee, maar nee, nu komt er eigenlijk uh, een helaasje weer. Want onze ijzeren Rita, die ziet geen politieke toekomst meer voor zichzelf. Nee. Ze gooit de handdoek in de ring. Zij was de voorvrouw, vechter van trots op Nederland. En uh, ja, ze heeft het toneel inmiddels uh, door de zijdeur verlaten. Doe is een normale, rustig man. Ja, precies. Dat ja, heeft nou, ze al te maken ja, met wilde. Ja, nou, ze heeft ook al voor vuurwerk gezorgd vroeger. Maar uh, ze had uh, 620.555 stemmen. toen zij meedeed voor de VVV met de verkiezingen in 2006. En ze vond het dusdanig goed dat zij toen besloot op een gegeven moment ook. dat zij toen voor zichzelf ging beginnen. met uh, trots op Nederland. Maar uh, ja, het is uh, helaas niet gelukt. Want uh, gesterkt door deze gedachte eisen ze kort na de verkiezingen dus de macht op in de VVD. En ja, toen is er eigenlijk een beetje, een beetje eruit. En Rutte is, uh, is eigenlijk door haar, denk ik, weer aan het, uh, in, in, in, uh, in het vizier gekomen. Ja, in 2006. Vooral, vooral The vertel. end is near. Ja, precies. Toen, dus ze voelden het wel een beetje. Toen PVV een beetje groot werd, Die had ook al dezelfde soort ideeën. En elke keer als ze iets bedacht, ze dacht: Oh, nou, toen weer iets geniaals. We een one-liner. Kom, uh, wil dus weer met iets? Dat, je, Kut, dat lijkt er ook op. Nou, hij heeft ook allemaal gezien dit. Dus nou ja, op een gegeven moment ze nee. Ik stop ermee. Ja, Ik ben maar er ja ze deed mee. in 2010 nog wel mee in de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Maar bleef tijdens de campagne zo goed buiten de schijnwerpers dat ze helemaal geen zetels haalde. Dus ja, de magie is weg. Hey. Ja, zij zegt zelf al: in het wilde tijdperk is voor haar geen plek meer. constateert nee. ze bitter. Ik vind het wel jammer dat ze bitter is, want zij heeft de kwaliteiten. Dus ik denk dat zij ze zeker uh, misschien wel een heel goed. Uh, ...coachingbureau kan beginnen voor... Uh, mm, ...nieuwe weet, aanstormend talent. Ik vond altijd het gezicht, die uitdrukking op het gezicht... ...dat van, nou ja, het is toch vanzelfsprekend? Is ja, als, ze wordt niet begrepen. Als, als, dan werd er altijd gevraagd... ...nou ja, weet je dat niet? Nou, er het is, het is, het is, het is altijd een bepaalde uitdrukking... ...dat ik denk van, reageer eens op een gewone manier. Misschien had, uh, had dat gescheeld, ja. ja. Maar het is dan wel toch het idee dat je hebt van... ...ja, ze vecht wel. Natuurlijk ja, vecht ze. Nou, als we het toch over oma hebben. Wat kost de oma eigenlijk? Gisteren heb ik even zitten kijken naar de rekenkamer. Dat was een leuk Wat programma. Wat kost oma? zit, zit zo'n man zit er met, met zo een je een uh, vrommelige haarkapsel. Zit hij in zo'n klein kamertje met een paar mooie stoelen. Ja. Castellis, Ken ze wel. Maar goed, het maakt van niet ja, uit. Laat je niet afrijden leiden door stoelen. Ja, dat heb ik nou helemaal. Ech, maar goed, zit nee. hij daar te rekenen. Wat kost de oma nou? Nou, oma kosten Plus, minus... Uh, uh, 151 euro per dag Daar kwam het op neer Ja Als ze het allemaal goed hadden gerekend Dat is wel veel ja En een cruise Voor oma Kostte 100 euro per dag Dus had Nou stuur ze allemaal op cruise Oh dat is een goed idee Op een cruise Maar moet uh, ze wel een uh, huis opgeven en zo? Ja dat is ja, moet dan Een pretentie Dan komen ze terug doen. van wat Ben je er nou alweer Hup Per pertinent op botervakantie. Ja, boten dat is wel mooi. Je, in de, je geeft ze gewoon heerlijk van de valkmenu, Dus Dat vinden ze heerlijk. Ja hoor. Gewoon appelmoes met een kerst erop. En uh, gewoon helemaal prima. Het ziet er ook zo heerlijk uit ook, hè. Ja. Ik weet ook niet? Ik weet, ik heb er Heel niet bij. Ja, maar, maar joh, toch dat toestand met die pensioenen. Ik heb ja? toch wel een beetje dat ik denk van ja. Kan ik het misschien niet beter zelf opzij zetten? Ik, ja, natuurlijk. Uh, denk... Huis kopen. Kom dan nou toch gewoon naar huis. Ja. Ja. Ja. ja dit is een antwoord. Uh, niet echt. Uh, ja, maar dan ga je gaan. toch gewoon verhuren? Als je niet zoveel. Ik, ik heb echt gezegd: Je moet gewoon een huis kopen. Gewoon een huis, stapel stenen. En uh, al kan je het verhuren, kopen een oud huis waar oude mensen nog in zitten of zoiets. Werk, oh ja, ja, dat is ook wel een genoegen. Dat zijn goed mensen idee. goedkoper. De koopgevraag: oud huis met inhoud. Ja, <laughs> met inhoud. Houd de deur dicht, want het kan. Dat, uh, maar goed, gevangenen kost in Nederland 230 euro per dag. Oh, uh -huh. en zo zeg ik ook. Zo zeg ik als die bejaarden die kunnen beter in de gevangenis zitten. Ja, dat is waar. Dus, uh, dan hebben ze het beter, uh, oudjes, wordt het beter voor ze gezorgd. Ga boodschappen doen, betaal niet. En voordat je weet, hij is alles vol krijgen. Ja. Helemaal <laughs> geen punt. Ik en... zal mijn moeder er eens op uitsturen. Ja. Oh, God. Dan, uh, ben je, dan ben je klaar met hem. Ja. 230 euro kost een gevangenen. Dan gaan we de winkel maar in. Alles is gratis. Oh, echt? Ja, ja echt. Oh. Ik bel de politie af. Dat het moet wel al vandaag die... gebeuren. Ze dus moeten we volgende week weer naar die winkel. Ja, ja, maar het is toch ook zo schrijnend. Ook, wat je ook hoort voor ouderen. En dan uh, zijn ze een paar weken zijn ze in het ziekenhuis of zo. En dat ondertussen gewoon die kamer wordt leeggemaakt. En er zit al een ander in. Ja. Dan komen ze terug. Nou, dan moeten we maar naar een andere kamervrouw. Ja, wat? Ja, ik heb het net te lang weg heeft u geweest. Je hebt echt verspeeld. Ja, ja dat uh, is toch heel treurig? En ook, oh, die zusters die gewoon bij de ingang van die deur met een labeltje. Piep! Oké, okay, tijd gaat nu in. Hup, uh, uh, heb snel die shock aan. Nog even een praatje, ja, gaat goed met die? Ah, oh, prima, gaat goed met. Wat doet u nu? Dat staat niet in de begroting. Wacht even, verlenging ja. De een doekje het zelf maar op. Ja, en snel weer uitchecken. Oh, heb oh. ik heb oh, okay, mijn takers gered. Volgende. Ja, het is wel zielig inderdaad. Ja, en zo werkt het gewoon in Nederland. Ja, ik moet oh. er ook een beetje. Ja, en dan maar een beetje opwekkende muziek erbij. Sorry. Oh, gooi je nou, ik gooi dit een paar keer overheen. En dat is ook wel weer. Op de radio. straks wat nieuws uit de regio Eerst de Wolves, Ben Howard. Falling from high places, falling through low spaces. Now that we're There's nowhere to go Watching from both sides These clocks I was burning up I lost my time here or I lost my patience with it all mm. We lost faith In the arms of love for Nu Even naar buiten, dan zie je in het buurland. Uh, want dan zie je namelijk uh, je landen. Zie je namelijk uh, buitenlopen, probeert zonnescherm omhoog te, te rollen, maar het lukt niet. Waar is het touwtje? Waar is het? Ik snap helemaal niks van. Nou, moeten we straks uh, maar eraf rukken of zo. Gaat niet lukken, zeker hè? Nee? Nee? Nou goed, dan zitten we in het halve donker hier. Hè. Nou goed, alweer, uh, alweer gat. Oké, okay, tijd voor de regioberichten. Ik zie alleen dat ik. Dat is echt eerste keer dat ik gewoon dingen niet heb voorbereid gewoon. Echt, wat is het nu weer? Oh, wat is je nou ik dit? Ik heb een heel leuk regiobericht. Nou, nou, kom er op. Kom kom het, het Zandvoort. ik kom dus met dit bericht. En het komt eigenlijk vanuit een kerkblaadje, de Triangle. En oh, daar is okay. de dat prins Maxima... Prins, uh, sorry, prinses Maxima. Ik bedoel, het is een en al vrouw natuurlijk. Yeah? Maar die opent een nieuw gebouw en het heet Stem in de Stad in Haarlem. Oh. En, dus op dinsdagochtend 25 oktober... En het oude pand aan de groen, nieuwe groenmarkt is te klein geworden voor de vele activiteiten van het Community Nieuwe Centrum in het binnenstad van Haarlem. En uh, zij gaat daar dus uh, de, de hele boel openen. En uh, in dat centrum ook uh, kunnen nieuwe zaken worden begonnen, waaronder medische spreekuren in samenwerking met de GGD, et cetera. Maar ze hebben de tijd er niet bij gezet. Ik denk dat het wel slim is. Dan zit het helemaal vol daar. Wat maar wel apart toch dat ze daarheen komt, hè? Wat gaat ze dan doen? Ze gaat het gebouw openen. Het gebouw, gebouw openen. Niet slopen. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, ja, nou doe nog maar een berichtje. Um, Van Vesum opent een kinderbakkerij in Zandvoort. En nu is het echt een ruimte voor kinderen. Een beetje... Uh, voor, nee. Kijk, de bekende bakkerij heeft een ruimte achter de winkel. Die is omgebouwd tot speciale kinderruimte. En uh, hier kunnen kinderen nu echt uh, leren lollies te maken. En ze mogen zelf broodjes beleggen. Ja, ja, ja, ja is, is hij daarop gescreend? Ik weet niet. Dat is altijd de vraag. Maar uh, nou ja, het, het wordt natuurlijk wel één groot feest voor de kinderen. Dus dat is ook leuk dat het hier kan in onze eigen. En Ik heb hier nog eigen, wat over ja. het Suki in Zandvoort. Ik vind namelijk op 1 en 2 september 2012 een historische... Grand Prix plaats. De oude Formule 1 Bolides zullen dan van start, uh, aan start verschijnen. En tijdens deze eerste editie zal nadruk vooral liggen op de Grand Prix geschiedenis van het circuit in de periode 1948-1985. En in 1985 werd de laatste Grand Prix Formule 1 in de badplaats gehouden. Daarna zullen toonaangevende races met historische sportcars, touringwagens en GTS Worden georganiseerd GTS-T Komt op Ja GTS ja, Mensen oh, van leuk. de GTS ja. Die komen allemaal langs Dus uh, 1 en 2 September De Groot Grand Prix. De Grand Prix maar. Ja uh, Het Zandvoorts Mannenkoor Morgen is, uh, is er Een open dag Voor het befaamde Draaiorgelmuseum In Haarlem Van 12 tot 6 Er is een inloopmiddag En ons uh, Ons eigen Zandvoorts Mannenkoor Die gaat daar optreden ja? En uh, Die treden in eerste instantie Op om 2 uur En ze zullen later Nog wel een keer Te horen zijn Toegang is gratis, het parkeer is geen probleem. Want het is in de waarde polder. En uh, ze gaan daar allerlei leuke a cappella nummers zingen. En het koord wordt geleid door het vrije Lady Campton Theater Orchestra. Gewoon door een theaterorgel. Het is natuurlijk een orgelmuseum. Dus ze hebben allerlei orgels in huis. Allemaal van die gespierde mannen bij elkaar. Oh man, ik krijg echt zo'n gevoel. Ik denk zo. Nou. nou. <laughs> Niet? Niet? Daar heb ik een verkeerd ik, beeld van? Ze zeggen wel, ik het mede Broek niet bollen? Wat was dat ook? Hè? Mocht mij de broek niet bollen? Ja, maar ja, dat heb ik niet. Maar, nee, dat, uh... maar ja, het is wel heel uniek. Dus dat voor een tweetal te zingen nummers. Ja. Het Slavenkoor en Bring Him Home. Is een speciaal orgelboek gemaakt voor dat imposante kun Kunkelsorgel. Dus dan stoppen ze het boek erin ofzo. Ja. En dan gaat hij zelf spelen, ja. denk ik. Ja, zoiets. Heel apart vind ik dat. Het. het is een beetje brailleachtig vind ik altijd die orgelboeken. Klopt, hè? ja. ja. En die gaan er dan doorheen en dan gaat hij automatisch spelen. Een beetje, je hebt ook een pianola vroeger had mijn oom. Dat was ook zo grappig. Ja, klopt. Die was gewoon lekker aan het spelen en ondertussen... Het zag er zo gezellig uit. Ja, ondertussen je zat er iemand achter. Je, dat <laughs> je de onzichtbare man op bezoek had. Ja, gaaf. Ja, gaaf. Ja. Dus uh, ja, morgen van 12 tot 6 uh, ga gezellig erheen naar het Draaiorgelmuseum. Ja. Ik ben er nog nooit geweest, moet ik zeggen, in de waardepoller. Nou ja zeg Ja, je, en een je combineren dan? met een bezoekje aan Ikea Ik zit er ook Ja, nou dit, uh, ontbij, een, ja, Ikea is misschien helemaal niet open, ik, ik heb geen idee Oké, okay. nou Start hier een jingeltje Start nu ja, Wacht, wacht En niet muziek Oh, is dat vast, is dat vast Nou, laat maar even tot zover het nieuws uit Zondvoort Nou, precies, tot zover het nieuws uit Zondvoort Ha <laughs> Tijd voor muziek uit Nederland Sing Jack Two together, you run the mind Daardoor is het dan toch weer, weer grappig om dit soort onbekende beentjes toch een klein beetje op te tillen. Want anders had ik het zelf echt niet ontdekt. Want op iTunes kan je dit soort beentjes natuurlijk wel vinden. Maar ja, dan hoor je het in een wereld rijden. je denkt nou ik geef ze een voordeel van de twijfel. Ik heb ze, het is aardig, het is niet wereld, maar Laat ik het een paar keer draaien. En zo komen ze dan toch aan het grote publiek. King Jack and Some Girls. Hier bij Toepak Leeft. Radio ZFM Ik zat gisteren weer de wereld uit door te kijken. Het was een goede aflevering Echt, echt. echt nou, zit te genieten Ik kwam Misschien dat Mathijs van Nieuwkerk Gewoon helemaal niet nodig was Als uh, presentator Nee, want hij. Uh... Het liep allemaal zo op een rolletje. Het was Peter R. De Vries. Okay. Samen met Freek van der Linde. En Freek van der Linde, ik vind dat echt. Ik weet niet, misschien ben ik toch homoseksueel. Aan het worden. Dus, want vind ik dat gewoon een goede man. Een goede inter interviewer. Gewoon echt zo oprecht. Recht. Soms gaat hij net een beetje over de schreef. Maar dan weet hij toch ze wel weer goed te herstellen. Weet hij zich goed te goed te redden. En, uh, okay. nou ja, Peter R. De Vries is natuurlijk ook helemaal. Ze zijn helemaal helemaal voor. Uh, noem je dat? Uh, voor zijn film die er komt. En uh, Freek van der Linde heeft heel goed contact gehad met. Uh, uh, Heneke. Die ging er ook mee okay. uit eten, weet je wel. Ja. En uh, die gingen tegen elkaar, uh, te, nou tekeer niet helemaal, ja, maar op een hele... ook van wat meneer Van der Hoek of zo nou uiteindelijk uh, gezegd had. Dat zou hij nog onthullen of zo. Ja. Zoiets. Wat heet die Van der Hoek? Van der Hoek. Of zo. Ja, ook een van die uh, criminelen. En daar zou hij nog op terugkomen uit een hele oude brief... Had hij ergens in het boek. En, en die hele man wist helemaal niet meer over welke brief het ging. Het was zo lang geleden. Ja. Heb je dat stukje gemist? Nee, ik vond, maar van de hoekjes zitten denk ik die naam. Het zegt me niet zoveel. Maar ik vond, ik vond het mooi, televisie gewoon. Ik denk, ja grappig. Ja. En Peter en de Vries ook nog weer een beetje terugkomen over het boek. Dat hij had zo, Nou, nu zou ik het anders aanpakken. Ik was zo ontzettend gemotiveerd om een boek te schrijven over dit verhaal. Dat ik gewoon, ja, ja oké, okay, de opbrengsten moeten naar de daar. Of naar Van Hout. Maar anders, dan, ja, anders, anders kan ik dat boek niet schrijven. Van Hout? Ja, weet je, de, de leider van de, van de Heinekenontvoering. De, de leider van uh, het oplossen? Of de, de, het leider van een van de Of Een van Ja, nee, dan was het die man die nog ja. wat zou zeggen. Volgens uh, Peter R. Ja. Peter R. Maar, R. maar in ieder geval, die, uh, uh, daar was je goed bevriend mee natuurlijk mee. En nou ja, uiteindelijk het was, ja, het was gewoon. Je had er bij moeten zijn. Je had ja. er echt bij moeten zijn. Nou, waarom gaan wij niet een keertje? Nou, waarbij? De bij voorstelling bijwonen. Oh, nee, het is toch helemaal niet. Dat lijkt me nou best wel leuk. Weet je. Ja, kennis mij is de laatst ook geweest. Het is, het is grappig gewoon. Ja, toch? En, ja, en, uh, het is ge en als je dan ziet op de camera dat je ook in beeld bent, dat je denkt, oh, dan nou moet ik toch wel? Blijven kijken alsof ik heel ontspannen ben. Ja, <laughs> Dan zien die mensen altijd. Oh, volgens mij ben ik een beeld. Ik vond het, uh, ik vond het een, <laughs> een grappige uitzending. Vooral omdat je toch weer wat dingetjes weet over die ontvoering. Oh, wat grappig dat die uh, Heneke, zeg maar later nog even met uh, de ontvoerders om de tafel heeft gezet. Althans de, de beveiliging van Heineken Om nog even wat af te spreken. van, Jongens, laten jullie ons met rust? Dan laten we ook jou met rust. Ja, ah, Dat is wel een leuke ding om dat te weten. Ja, nog meer zeker. wetenswaardigheden? Ja, ik, ik de heb wereld? er wel, wel een aantal. De, ik zie hier ook wat een Belgische illusionist heeft een kort geding aangespannen tegen Hans Klok... Klok zou tijdens zijn show met de Chippendales in Las Vegas... twee trucs van de Belgen hebben opgevoerd zonder zijn toestemming. Het is de, de, de truc uh, hand, hand, true body, oftewel de hand door het lichaam... en head drop, dus dat je hoofd valt. Ja, en hij beweert dus uh, verder ook dus dat Klok zijn head drop pak liet namaken... nadat hij hem van hem had geleend. En hij wilde dus dat de 42-jarige Nederlander stopt het gebruiken van de trucs. Maar ja, Klok zegt zelf van hou nou eens even lekker op... En die trucs die, uh, die komen oorspronkelijk uit China... En uh, dus ze zijn helemaal niet van jou, dus ik mag ze gewoon gebruiken. Ah, oké. Okay. Dus dat is wel, uh, wel grappig. Ja, als jij ervoor betaald hebt, want ik bedoel, dat, dat schijnt zo te zijn. Hans Klok zei ooit: van, Ik kan eigenlijk helemaal niks. Ik heb gewoon wat geld geïnvesteerd in, uh, noem je dat, in een paar danslessen. En een paar goede trucs. En die ja. kosten soms echt wel een miljoen. Maar ja, dan moet ik gewoon een paar keer goed optreden, dan nou, verdien ik er uiteindelijk aan. Ja. Maar haar wappert gewoon heel mooi. Daar, komt, daar ja, heb dat ik gewoon hij, hij, mee. Hij is wel een goede conditioner. En dat, dat, dat scheelt gewoon enorm in je carrière. En een goede vibe. En dan kom je goed over op het ja, toneel. Ja, want er zijn toch een hoop vrouwen die toch denken van... Nou, ik turn hem wel om. Ja. Hè? Maar dat gaat niet gebeuren, hoor. Nee, nee, nee, nee. nee keert nee. de rug weer toe. Want, want ik zag laatst ook... Wat was die? Pamela Anderson? Dat die, die was door Oesi was geïnterviewd. Ja. Yeah. En over Hans Klok en zo. En uh, van, vond hij jou ook zo leuk? En zei nou dan van... Ja, maar Hans Klok houdt toch niet van vrouwen? <laughs> maar dan ging ze er helemaal op in. Dat was wel heel grappig. Dus want ik vind gehoor... die oesje en, en douchie en weet je wat voor typisch allemaal. Ja. Maar het is uh, toch wel grappig op zich. Ja, het is soms wel leuk. Maar af en toe denk ik van, uh, hou nou eens op, doe nou eens een keer wat anders. Doe eens wat anders. Dus uh, ga een bekende Nederlands laten schrikken door plotseling uit een afvalbak te komen of zo. <laughs> ja, ja laten we gewoon van, eens weer terug gaan naar de basis. Van de lekkere uh, schrikmomenten die je nu ook hebt. Want uh, Halloween komt eraan. ja. En dat je dan uh, van die schrikmomenten hebt, dat je het weer niet verwacht. Oké, okay, je weet En dat jij iets in de kan gooien en pas in... Wauw, er komt er een hand uit of zo, weet je. Dat is toch geweldig. Oh, je wil echt helemaal terug naar de basis gaan? Ja, terug naar de basis. Geen effecten meer, maar gewoon niet een uur lang in de make-up zitten... en dan zeggen van... Uh, dat je een of andere lulverhaal ophangt, maar gewoon, uh, gewoon weer... Ja, de basis... Nee, ik ja. zie het voor me. Ja. Sorry, ik moest, uh, moest het even voor me zitten. Kevin Koster maakt ook muziek. En hier hoor je dat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 What? Oh niet, wat een heerlijk! Oh, dit Nena, is uitgenodigd door Kevin Costner en het heet uh, uh, Let's Go Tonight! Oude snoep, hoewel Nena natuurlijk ook niet zo heel erg jong meer is, ik kan me voorstellen dat ze elkaar wel gevonden hebben natuurlijk. Nena die ooit opnieuw begon, toen dacht ze, hé hey, ik ga Kim Weld ook weer eens vragen. Iedereen is Kim wel vergeten, iedereen dacht Kim, oh Kim Weld die werkt BBC, die doet toch ja, uh, Garden Vaders. Weet je, die was uh, tuin in, in geworden, of oh, binnenhuisarchitect oh, was ja. geworden. Die had zich laten omscholen, of zo. ik ga met mijn tijd mee, met Nena. En dacht van, nee, ik wil blijven zingen. Dat ze eruit genodigd, bleek dus dat eruit uiteindelijk Kim Weld, populair, werd dan naar Nena. Dus dat is nog weer verkeerd ingeschat. Ja. Hebben, ja, ik, uh, ik vind het wel leuk. Ik vind, ik vind ook dat er meer gezongen moet worden. En ik ben ook heel erg blij. Ik ga je niet motiveren hoor. Ik snap best dat ik een beetje geld wil verdienen, maar op ik deze manier garantie. Ik kan hartstikke mooi zingen. Ja. En vanavond ga ik het misschien wel proberen in uh, Oomsteen. even kijken. Oké. Okay. op ze komt eraan. Ja, ja precies. Uh, nee, ik, wat wou ik nou nog meer zeggen? Ja, ik weet niet. steek van wal. Ja. We hadden het net over Sarkozy. Ja, we hadden het over Sarkozy en, ja. uh, en uh, Carla Bruni. En ik had laatst ook een plaat gehoord en daar speelde zong soms ook in mee. Was het niet een van die platen die jij toen... Uh... Nee. Nee, dat lijkt me ik, ken, ik ken de muziek van Karel uh, Bloem, ja, wel. Ja, bij een film was het, bij ja. uh, een, een, de film Beginners. En dan had je een plaat van haar, ze heeft een heel lief stemmetje. Heel en, en doordat ze zo lief zingt, daardoor is, heeft ze het hart van de president ah, voor heel zich heel gewonnen. Ja, dus is een proberen met oh, John Nicola. Kennedy. Oh. Maar in ieder geval, uh, het is wel de eerste keer in Frankrijk hè, dat een president dus in zijn Amsterdam mijn vader wordt... En wat leuke is dus wel, van het is een meisje. En uh, hij heeft dus al drie zonen. En zij heeft ook een zoon. Dus nu hebben ze een meisje erbij. Dus dat is natuurlijk wel heel speciaal. Oh, maar je moet dat dus niet in China los op straat laten lopen. Hè? Uh, nee, ik weet niet of we die kant op moeten gaan. Nee, nee. Dat oh, dat echt, niet. Ik, ik heb dat niet aan kunnen zien. Nee, nee nee, nee, nee. nee, Ik heb, ik heb echt... Uh, zei, Vroeger zeiden ze van tevoren ook. Ik laat het stukje zien nu. En dan zie je dus een kind van twee of vier of zo. Het is net ja, zo'n pop, hè? Hij is ja. zo'n pop. En die werd er Ik heb even weg, weggekeken. Ik, ja. Dit wil ik niet zien. Gelukkig hebben ze later hebben ze het geknipt dat je het niet meer kan zien. Dat je alleen ziet dat die auto naar haar toe rijdt. Maar ik vond het echt shockerend. Ja, gewoon, het is echt bij shocking, de shocking, shocking. Maar, maar goed, goed ja, dat zal ze... niet gebeuren met die baby van hun. En het nee. is dus wel zo, van, ze probeert nu echt met mannenmachten uh, de foto uit de media te houden. En ik denk zelf van, nou ja, het is een babyfoto. Ik bedoel, Kom op, zeg. Uh, doe het en dan ben je klaar. Want weet je, een baby... Die baby's die hou, je, die hou je toch allemaal uit elkaar Ja moeders die ruiken eraan En dan zo. weten ze wel welke het is Het is zo schattig om dat gewoon te zien Doe het nou even voor de klets, klet, Ja. Het is noods, pak je een baby van de buren En dan ja, kijk dit is er nou Oh wat een schattig ah, kind ook gewoon <laughs> Leuk nou, ja. Het lijkt me geweldig als dat zou gebeuren Dat er gewoon een vreemde baby wordt omhoog gehouden Nou dit is hij nou Het is dat en dat een buitenbosmoment. Gewoon met een kinderwagen rondgelopen Terwijl er helemaal niks in ligt ja, ja, En dan ja. hand uh, dat die mensen zeggen van Ja dat, dat is onze baby hoor ja, <laughs> dan krijgen we weer een heerlijk schandaal weer. Maar, ik vond het wel opmerkelijk dat Sarkozy bij die andere vrouw zat. Hij gaat vreemd, hè? Oh, ik, ik vind, Valt ik, hij ik, toch op oudere vrouwen? Nee, maar ik zou die oudere vrouw toch wel dolgraag even willen opgeven voor een metamorfose. Want, sorry dat ik het zeg, maar ik hou niet, we niet van de mensen af te vallen, maar ik denk als je zo'n functie hebt, ja? dan kan je toch wel zorgen dat je er iets verzorgd uitziet. Nou. Ja, maar ik bedoel, echter? ze hebben natuurlijk mediatraining. Ja? En daar mogen ze best een PA bij hebben die hun ook nog... Uh, ik vind dat zij moet ook zo'n... Uh, wat onze topsterren in Nederland allemaal hebben. Zo'n persoonlijke huisnicht die hun haar doet en die hun kleding uitzoekt. Waarom ja. heb zij dat niet? Ja, maar als ik bij haar krijg ik wel het uh, dit gevoel, hoor. Rol, ja. Die heeft het wel ja. onder controle, gewoon. Dat is waar. Dat is heel belangrijk. Ja, Geen maar ja, de, die Duitsers die zijn ook echt van orde moest zijn. Die zijn heel, heel strikt. Het is gewoon een leuk stel bij elkaar. <coughs> de ene is gewoon een beetje de grappen maken en uh, de charme van het publiek te... Te pakken en, en zij is gewoon van nee, nee, dit gaan we doen. We gaan. Maar gaan ja, ik heb ook echt dus het gaan idee gaan dat, hij, dat hij doet wat zij zegt, een beetje. Van dat zij hij aan haar voeten zit. Ik denk dat ze het contact wel heel leuk vinden nee, ik wil, volgens, het, is, het is voor mij een stuk leuker dan naar huis gaan En dan tussen die benen kijken en denken, Oh mijn god, dan gaat het allemaal goed zo, Het geeft ja. al zoveel spanning ik, ik wil er helemaal niet bij zijn gewoon. Nee, maar Volgens mij hebben een heleboel mannen hebben dat ook Ik moet zeggen, ik ben heel blij Dat ik het, uh, dat ik het, dat ik het niet gemist heb ik bedoel, Het was toch uh, ja, iets bijzonders wat mee te maken en Je weet vaak voor een uur tot uur wat je precies gedaan hebt En zo, hè? wat er gezegd werd En waarom je heel, heel erg moest lachen, waarom niet ja, is dat zo? Toch? Ben nee, nee dat weet ik niet. Nou, die vrouwen wel, die weten nog wat jij aan had. Maar jij weet het niet meer, hè? Ja, ik, van een foto kan ik me nog vragen. Oh ja, oké, okay, je hebt een foto van jou. Ja, natuurlijk is er een foto van mij ook. Waarom? Ja, tijdens de bevalling. Je moet toch een foto van mij ook gemaakt worden terwijl ja. ik het kind vasthoud. Oh, toch? Oh, ja. Maar je hebt dat... een foto van, zo, van uh, zo, zo, dat je denkt, nou. Wat dat zie ik nou toch? Nee. <laughs> Dat hebben we niet hoor. Dat hebben we even achter Ik zal het nooit vergeten dat ik toen. Ik zelf ook lachte bevallen. En dat ze toen geven zei van. Als je wil, mag je je shirt wel uit hoor. Hoezo? Ja, dan misschien wil je bloot bevallen. Ik had zo echt van een soda-mieter hoor. van normaal. Dat hoeft niet. Ik lig hier. me nou maken. lig ik hier als een gestrande walrus. Dan moet ik nog een t-shirt uitdoen ook, weet je. Dat voor de foto's uit. Echt waar? Doe het maar echt. Nou, als ik het wel aan denk. Ja. Woehoe. Ja, die door... ja. En allemaal assistenten meekijken. Ja. Lichter zo'n vrouw. En dan, uh, ja, precies. Nou, ik krijg weer een mailtje van mensen die zeggen van is het niet tijd voor eens een plaatje uit te.. De... Nou ja, oké okay, als je dat wil Laten we eens een plaatje daar uit België. Ik ken ze al heel veel jaartjes, maar elke oh, keer maken ze toch van de muziek. In love dan is lijkt het wel op je. Oh, oh. oh, dat moet je ze niet oh, natuurlijk, hè? Een brand uit België. Ze spelen altijd muziek die iets te hard is. En nu eindelijk een stukje dat je denkt: ja, dan kan je weer wakker worden. What's talking you? to the face And it feels so lonely You ask yourself What you came here for In this go-go town Taking you so long. Zeg pure glam rock. Knippen nog alles wat geweest is. En dan toch net weer even een ander sausje erover gegooid. Ik gooit. Je ach, het is toch wel weer geinig. A brand uit. Ja, nou, dat mag ook eens een keer gezegd worden, want er komt er heel veel leuke muziek uit. Nee, ik zal niet nog een keer indrukken, sorry. België. België, oh, nee. ja. I sorry. Love it. Ja, dat vind ja, ik ook. Ik vind de taaltje inderdaad heerlijk zacht, want die goede leliekertje heeft volgens mij ook weer een nieuw boek gepresenteerd. Maar als ze dat gewoon al zegt, met dat zachte taaltje, denk je al van dit moet ik hebben, dat boek. Ah, ik toch? zo, uh, ja nee, ik ben het wel met je eens. Nou, afgelopen week natuurlijk een hoop beelden te zien over Gaddafi. Echt, ja. het, wow, Ik was was het donderdag of zoiets? Was het donderdag, hè? Ja. Don oh, ik weet nog precies wat ik aan het doen was. Ja. Was aan het herstellen van de buikgriep. Ach, dus zat ik ja. een beetje zo op de keukentafel, een beetje televisie te kijken en een beetje afwas te doen. Ik dacht, we moeten langzaam toch weer een beetje in beweging komen. En in één keer, huh, jawel, Gaddafi. Hij is dood. Of nee, eerst werd er verteld, hij is natuurlijk gewond. Hij is gewond. Hij, mijn bjoken, kom. Daarom of je elkaar hand. Oh, Hé, hou je man. Dus werd hij op de wagen gehezen. Ging een rondje met hem rijden. Oh, het ging niet helemaal goed. Nou, dan we het van die wagen afgehaald natuurlijk. Nou, toen werd hij meegesleept. gegeven met. Oh, wacht. Hij is gewond geraakt. Het zag er allemaal zo professioneel uit. Ze hadden hem uit een gat uit de grond vandaan gehaald. Ook al, dat doet er ergens aan denken. Ja. Een ja, riolering. Een ik weet baard? Nee, die baard had hij er afgehaald. Oh, oké. Okay. Ja, ik weet niet wie dit het zei. Want het is toch wel netjes dat hij nog had geschoren voor de riolering ging gewoon. Ja, als zat die... alles hangen, weet je. En Al zat... van die viezigheid, de spinnen. Wel. Oh, dat is een wel een slimme dachtje. Ja. Als hij op de wagen vandaag in de kletkant een foto zien van hem. dat hij gewoon, zeg maar, tussen de jongens nog even een rondje reed in de wagen... Dat het ziet er zo grappig uit, jongens. Even, jongens, met z'n allen nog even een rondje rijden. Gewoon. Yeah. Nou, ik weet niet of hij of, of ook nog zo'n ja, zo zo grote, de de grote, de de grote de mond had op die wagen. Ik denk dat hij gewoon zo is. Nou, het is klaar. Ik word rondgereden en het, uh, het is. Uh, hey, listen, why don't we nee, have skier? Niet, hij. Maar dat uh, het einde uh, wel gekomen is eigenlijk. Ja, zeker. Dat ik me ermee ja, moet. Uh, ja, ja en nu krijg je leggen. dus de grote. Uh, ...heropbouw van, uh, van de landen ook. Hè? En er is een, uh, een ontwikkelingseconoom... Ja. ...Philip Verwimp... ...van de uh, Universiteit Libre... Uh, ...uit Brussel... ...die heeft zich over, uh, over deze problematiek gebogen. Want die mensen moeten natuurlijk, komen toch uit een soort oorlogsachtige situatie. Ja. Maar de conclusies zijn wel... Van ...dat veel mensen die uh, traumatische ervaringen hebben... ...wel achteraf beter zijn geworden. Maar het duurt wel een tijd... ...voordat ze al die trauma's verwerkt hebben... Maar uh, ze vertoonden wel een grotere neiging om risico's te nemen, ook op financieel vlak. Dus, uh, oh. dus, dus dat is natuurlijk. Wel oh, oh, oh, wacht, nou kom, wij vinden het allemaal leuke zo. We kijken van afstand mee. We denken van, nou, we hebben ook goede ja. contact gehad met, met Gaddafi. Hij heeft ons toch wel wat geld bezorgd. En hij heeft gezorgd dat daar allemaal een beetje rustig bleef. Weet je wel, hij houdt een beetje binnen ja. de perk, Gaddafi Komt af en toe op bezoek. En af en toe was je toch ook hier ook. En nou, we staan ons wel voor. De, de emancipatie van vrouwen, daar was je echt een voorstander van. Daar was je heel fanatiek, echt waar? Ja, daar ja. werden die vrouwen was in gevlogen. Er zijn heel land. veel vrouwelijke uh, uh, lijfarts had hij, een vrouwelijke beveiliging had hij en zoiets allemaal. Ja, nee? ja kom hier aan mijn, aan mijn lijf. Ja, daar, daar voelt het ook. Oh, ja, nou al oh, oh, beschikend ja, daar ja, maar ja, even. Ja, ja, ja. Dus we moeten eigenlijk ook. We zijn ook wel een beetje hypocriet, want we hebben het ook met hem samengewerkt. We zijn er zoveel leiders zijn bij hem op bezoek geweest, ook om te kijken of er wat geld verdienen veel en daar ja, valt geld verdienen op Libië. Zittend ook bovenop olie. Ja, ja. maar hoe lang is... nog. He? Ik vraag me ook af wanneer het opgaat. Maar er zijn dus allerlei observaties gedaan he? door, door de, dit team dan. Ja. Ook bij vroege oorlogsgebieden, hoe dat ging dus met de mensen. En uh, het schijnt dat zelfs in Sierra Leone, daar is ook van alles gebeurd. Zijn er positieve correlaties gevonden tussen de mate waarin iemand geweld ondervond. Ja. En daarna dus zijn politieke en sociale inzet. En het is gewoon een uh, tegenreactie, omdat ze willen dat er nooit meer iets, zoiets gebeurt. Dus mensen die geweld hebben meegemaakt, die weten hoe erg het kan worden als het fundamenteel tegen zit. Dus dat ze daar veel meer drijf hebben om, uh, om zich uh, beter te manifesteren. Om te zorgen ik... dat het land niet meer in zo'n uh, ja, denk... terecht komt. Ja, maar ik denk zelf, als je kijkt hoe ze erop reageren in Nederland, zijn we altijd wat toch gereserveerd. Is. Nou, jippie. Wat leuk. Ik vind het wel, ja, maar... ben ben wel heel erg blij. Maar daar gaan ze gewoon zo uit hun dak. Het lijkt wel alsof ze binnen twee dagen gewoon al die ellende van zich af hebben geschreeld. Ja, maar gewoon. dat hebben ze in Nederland ook gedaan. Toen al die uh, ja. Canadezen binnenkwamen. Toen hebben ze ook gevierd. Er zijn heel ja, veel. Dat is alweer uh, lang geleden. Dat zijn we lang nog weer vergeten. Gehoor, hè? Hoe, hoe, dat, uh, hoe dat ook alweer ging, dat, ge dat gevoel. Daar ja. was ik niet eens bij. Nee, ik hoop niet. Dus ik weet het niet. Nou goed, we lullen straks even verder. Sorry voor deze dag gebruikt. Na negen uur met veel meer muziek. En we richten.